Spookje van het Spookhuis Midden in een donker bos stond een spookhuis. Niet ver van het spookhuis lag een dorpje met een paar huizen en een kerk. Het was het kleinste en eenzaamste dorpje van het land. In het spookhuis woonde de familie Spook. De familie bestond uit vaderspook, moederspook, grootmoederspook en spookje. Grootmoederspook zat de hele dag te breien. Ze breide van spinrach sokken voor de hele familie. Moederspook was meestal aan het koken. Ze kon heerlijke pastijtjes maken. En vaderspook lag de hele dag in bed. Pas tegen twaalf uur s'nachts werd hij door de uilen wakker gemaakt. En dan ging vaderspook aan het werk. Buiten stond dan de zwarte spookkoets klaar met vier zwarte paarden ervoor. Voor op de koets zat een geraamte zonder hoofd. Zijn naam was meneer Botjes. Vader Spook stapte in en de koets reed het bos uit. Op eenzame plekken liet Vader Spook de koets stilhouden. Hij ging dan langs de weg staan gillen en met zijn ketting rammelen. Mam, vroeg Spookje op een dag, wanneer mag ik net als vader s nachts gaan spooken? Als je groot bent, Spookje, daar ben je nu nog te klein voor, zei Moeder Spook. Eet nu braaf je pasteitje op, dan word je gauw net zo groot als vader. Vroeger mocht je pas gaan spooken als je tien was, bromde Grootmoeder Spook en begon aan een nieuwe sok. Die avond ging Spookje in zijn slaapkamertje voor de spiegel zitten en probeerde te gillen. Maar er kwam alleen een zacht gepiep uit zijn mond. Zo word ik nooit een goed spook, dacht Spookje. Misschien kunnen mijn vrienden me leren hoe ik moet gillen. De volgende dag ging Spookje naar Kras de Uil die in de kerktoren woonde. Ik begrijp je probleem Spookje, zei de Uil. Misschien kun je van mijn gekras wat leren. Ik kom vanavond naar het spookhuis, dan gaan we oefenen. Daarna zocht Spookje Karlof de reuze kat op. Hij was niet mooi, maar wel heel lief. Ik wil je graag helpen, Spookje, zei Karlof. Ik zal vanavond een heel hard gemiauw laten horen. Spookje bedankte de kat en ging op zoek naar Monty, de onzichtbare muis. Je kon hem niet zien, maar wel goed horen... want hij maakte met zijn laasjes een enorm lawaai op de houten vloeren. Ik kom ook, zei Monty, en ik zal je wat laten horen. Er is geen muis op de wereld die harder kan piepen dan ik. S'avonds kwamen de vrienden van Spookje naar de grote boom in de tuin van het spookhuis. Kras begon te krassen, Karlof begon te miauwen en Monty begon te piepen. Spookje probeerde ze na te doen... Maar er kwam alleen een heel zacht gilletje achteruit zijn keel. De dieren maakten zo'n lawaai dat alle mensen in het dorp wakker werden. De volgende morgen kwam de baas van het spookhuis naar de familie Spook. Dat lawaai midden in de nacht kunnen we hier niet hebben, zei hij tegen vader Spook. Zoekt u maar een ander huis om in te wonen. De familie Spook moest vertrekken. Vader, moeder en grootmoeder Spook zochten Spookje, maar die konden ze niet vinden. Hij had zich met zijn vrienden op zolder verstopt. De familie Spook vertrok zonder Spookje, want die was nergens te zien. O, oh, wat moet er van mijn lieve spookje terechtkomen? Huilde moeder Spook toen ze in de koets wegreden. Hij kan nog niet eens gillen. Na een paar dagen kwam er iemand naar het spookhuis kijken om erin te wonen. Het was meneer Bang. Ik wil eerst de nacht in het huis slapen, zei hij tegen de baas van het spookhuis. En als dat me bevalt, dan blijf ik er wonen. Maar op dat ogenblik ging meneer Bang boven op Karloff zitten... die in een leunstoel lag te slapen. De, de reuzenkat blies en krijste en krapte meneer Bang in zijn gezicht. Help! schreeuwde meneer Bang. ...en holde het huis uit. De volgende dag kwamen de oude meneer en mevrouw Gammel naar het spookhuis kijken. We willen eerst een nacht in het huis slapen, zei mevrouw Gammel. Toen de klok s'nachts twaalf uur sloeg... ...beet de onzichtbare muis mevrouw Gammel in haar teen. Help, gilde ze. Het spookt hier. Zij en haar man holden in hun pyjama naar buiten en kwamen nooit meer terug. De volgende dag kwam er een heel dikke man. Hij heette meneer Vet. Laat mij eerst maar een nacht in het huis slapen, zei meneer Vet. Hij ging naar bed en na een tijdje snurkte meneer Vet zo hard... dat het hele huis begon te schudden. Spookje en zijn vrienden, die op zolder probeerden te slapen... besloten meneer Vet wakker te maken. Spookje kietelde hem onder zijn voeten... Karlof de kat kroop onder het bed en begon vreselijk hard te miauwen. En Monty de muis sprong op en neer op de dekens. Maar meneer Vet bleef doorsnurken. Hij werd zelfs niet wakker toen Kras de uil een wekker op zijn hoofd liet vallen. Toen kwamen er twee vleermuizen aanvliegen. Het waren Bertje en Bartje die in de kerktoren woonden. Ze begonnen aan de baard en het haar van meneer Vet te trekken, maar hij bleef snurken. Spookje dacht, weet je wat ik doe? Ik ga een pleister uit de verbandtrommel halen om de mond van meneer Vet dicht te plakken. Spookje vond geen pleister, maar wel een doosje. Gilpillen stond erop. En in kleine letters daaronder, voor spoken met een zere keel. Spookje pakte een pil en slikte hem door. Opeens begon hij hard te piepen. Hij nam nog een pil en begon te schreeuwen. En toen hij een derde pil had genomen, begon hij heel hard in het rechteroor van meneer Vet te gillen. Nog nooit had iemand in het spookhuis zo hard gegild. Spookje gilde zo hard dat het plafond naar beneden kwam en alle ruiten brak. Meneer Vet werd door het gegil van Spookje met bed en al uit het raam geblazen. Het bed steeg boven de bomen uit en vloog over de kerktoren. Hoger en hoger ging het bed met meneer Vet erin en tenslotte landde het op de maan. Maar meneer Vet bleef rustig doorsnurken. Daarna kaatste de keiharde gil van Spookje terug naar de aarde... Een politieman werd van zijn fiets geblazen en alle schoorstenen waaiden van de huizen. De gil van Spookje schoot door het zolderraam het spookhuis binnen, daalde de trappen af, geerde door de kamers en verdween in de kelder. Toen werd het stil. Hoera, riep Kras de uil. Nu wil er nooit meer iemand in het spookhuis slapen. Hoera, hoera, riepen Spookje en de andere dieren. De volgende dag kwamen vader, moeder en grootmoeder Spook naar huis terug. Om één uur s'nachts werd er feest gevierd in het spookhuis. Moeder Spook had een grote taart gebakken en vader Spook had een vat wijn gehaald. Vader Spook had ook zijn kettingen tevoorschijn gehaald om ermee te rammelen en iedereen had plezier. De onzichtbare muis Monty stampte met zijn laarsjes. Karlof de reuze kat miauwde. Kras de uil kraste en meneer Botjes rammelde met zijn ribben. Grootmoederspook sloeg de maat met haar breinaalden. Moederspook lachte en vaderspook rammelde met zijn kettingen zo hard hij maar kon. Maar Spookje maakte het meeste lawaai van allemaal. Eindelijk kon hij hard gillen. Terwijl de anderen dansten en sprongen, bleef Spookje gillen en gillen. Hij was het gelukkigste Spookje in het hele land.